Tot nu toe heeft 65 procent van de kiezers gestemd. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau ipsos Sinovet in opdracht van NOS en RTL. De opkomst is vergelijkbaar met de Tweede Kamerverkiezingen van 2010. Toen had rond kwart voor acht 66 procent van de kiezers gestemd. In 2010 was de opkomst uiteindelijk 75 procent. De stembureaus zijn nog open tot negen uur. En dan komt ook de voorlopige prognose van de uitslag. De kiesraad is tevreden over het verloop van de verkiezingen. Er zijn tot nu toe nergens grote problemen geweest. In Tunesië hebben veiligheidsdiensten traangas en rubberkogels gebruikt... om demonstranten bij de Amerikaanse ambassade te verjagen. De moslims protesteerden in de hoofdstad Tunis tegen een Amerikaanse film... waarin volgens hen de profeet Mohammed wordt beledigd. Ook in Marokko wordt gedemonstreerd, bij het Amerikaanse consulaat in Casablanca. Daar heeft de politie nog niet ingegrepen. Bij een gewelddadig protest tegen de film in de Libische stad Benghazi... kwamen gisteren de Amerikaanse ambassadeur en drie andere diplomaten om het leven. Ook in de Egyptische hoofdstad Cairo werd de Amerikaanse ambassade belaagd door woedende betoger. De maker van de film is ondergedoken. De Tsjechische regering heeft noodmaatregelen genomen na de recente golf van alcoholvergiftigingen. De afgelopen dagen zijn zeker 19 mensen overleden na het drinken van illegaal gestookte sterke drank die was aangelengd met methanol. De regering heeft de straatverkoop van sterke drank voor onbepaalde tijd verboden. Deze straatverkoop is goed voor 10 tot 20 procent van de totale alcoholconsumptie in Tsjechië. Verder zijn er invallen geweest in meer dan 400 bars en restaurants om illegale sterk drank op te sporen. In het oosten van het land zijn twee verdachten opgepakt. Het weer vanavond vanuit het westen buien in de kustgebieden kan daarbij vannacht onweer voorkomen. Morgen wordt het in de loop van de middag droog, maximaal dan rond 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant ja, die is binnen.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 Twee dingen. Twee dingen. Marguerite Rijntjes. Een heel goedenavond op deze bijzondere avond. Het kan nog een uurtje. Tot negen uur dus. Stemmen. Dan ga ik u stempas. Dank u wel. Wat is het geworden? p makkelijke Dat is een makkelijke kerst. zoals altijd, ja. Nou, ik denk dat VVD gewoon wint. CDA is een goede coalitiepartner. Stembureau Australië is gevestigd in de ambassade in Canberra. Bent u nog zwevend, mevrouw, of weet u het? We staan met beide benen op de grond, dus dat gaat helemaal goed komen. Nou, dan gaat ie dan. Op naar een mooie uitslag. Nou ja, spannende uren. Uiteraard ook voor Emil Roemer, die hoorde u tot slot. Ja, deze verkiezingsdag wordt ook wel het feest van de democratie genoemd. En daarom zit hier heel toepasselijk tegenover mij... de directeur van het Huis voor Democratie en Rechtsstaat, Kars Veeling. Goedenavond. Hallo. U bent uh, oud-lijnsttrekker van de ChristenUnie. Ja. Um, ja, het feest van de democratie. Ervaart u deze dag persoonlijk als een feest? Nou, het, kijk, het is soms feestelijk en soms niet. Hè? Als, je, als je wint, dan is het een feest. En als je... Uh, ik, ik begrijp die uitdrukking wel, want het mm -hmm. is natuurlijk de manier waarop we uh, met z'n allen een nieuwe Tweede Kamer kiezen. En dat is natuurlijk ja, waar het, dat het kan, hier in landelijk land. om gaat. Dus ja. uh, dat heeft iets feestelijks, stellig. Ja. Want ervaart u iets bijzonders als u een stembureau binnenloopt? Ik wel namelijk. Ik, ik voel bijna alsof ik het, uh, het volkslied hoor. <laughs> Nou, zo heb ik het niet helemaal, maar ik was vanochtend al vroeg en dan heb ik dat ook wel. Je, je, je, je doet iets belangrijks, een ja, gevoel heb ik. Ja, dat is waar, ja. Ja, ja. ja. Op wie heeft u gestemd? Nou, ik ben van huis uit natuurlijk Christini uh, uh, man en ja. dat ben ik eigenlijk nog wel. Ja. Uh, niet meer actief, maar uh, de partij heeft zeker mijn sympathie. En dat wil zeggen dat Ari Slob is aangekruist? Ja. En dat heeft dan gewoon een wat persoonlijke reden... omdat Arie en ik uh, collega's waren. Uh -huh. Toen ik in Zwolle in het onderwijs werkte... was hij daar docent maatschappijleer. Dus ja. ik ken hem goed, ook had, al heel lang. Had u, had u gehoord dat hij zijn, uh, zijn paspoort was vergeten? Dat hij naar huis terug moest? Nee. Ja, nee. ja nah. dat was een goed verhaal. <laughs> ja. Maar goed, um, wij kennen u inderdaad als, uh, als fractie of lijsttrekker van de ChristenUnie. Uh, daarna bent u ook de Eerste Kamer ingegaan. Um, nee, dat was daarvoor. Dat was daarvoor, ja. ik vergis me. Ja, daarvoor ik, was het van de GPV. Ik ben heel lang... Ik ben elf jaar lid van de Eerste Kamer geweest. Maar heel kort van de Tweede, nadat ik lijst voor de kist. In het, ja, ja, zo zat het. Ja. Maar zo'n dag als vandaag, ja. u weet dus precies hoe dat voelt... voor ja. zo'n Arie Slob vandaag. Ja, ja, dat Vertel het. eens, hoe voelt dat? Um, heel spannend, hoor, kan ik zeggen. Je bent bij elkaar. Er is een, het is een feestelijke democratie. En zo kijk je ook allemaal. Ja. En, en zo. Maar iedereen is toch wel, wel heel gespannen. En als dan die eerste uitslagen komen. Hè? Eerst de, de voorspellingen op basis van exit polls. Nou dan. En dan, als het dan goed gaat, dan denk je. Nou, dat belooft veel. En als het niet zo goed gaat, denk je. Ach, oh, dat trekt nog bij. En zo. Ja. Het is toch wel heel spannend hoor. En dan als uiteindelijk dan de definitieve. vrijwel definitieve uitslag komt. Ik herinner me dat nog levendig, dat dat uh, heel spannend is. En is dat iets, als u dat nu zo zegt, dat u denkt... ja, dat mis ik ook wel een beetje? Nee, nee, nee. Ik, nee? ik, <laughs> ik, vind, ik zit er weer middenin, zeg maar. Uh, maar toch niet in die rol van lijsttrekker. En dat heeft toch ook wel iets, uh, iets, iets, ja, iets ontspannends. Ik, ik, ik zit er middenin, ik, uh, ik draag eraan bij... Maar ik ben toch ook een beetje, beetje beschouwer. Ja. Ik ben niet meer van de, van de politieke standpunten en van de debatten. En niet meer verantwoordelijk eigenlijk ook, hè? Uh, niet, nee. Nou, ik, ik weet niet of dat nou zo drukte. Want nee, als je dat... politicus bent, dan heb je natuurlijk toch wel een drive. Je, je, je wilt wat vertellen. Dus uh -huh. dat, dat is niet zozeer het punt. Maar uh, het geleefd worden. Het uh, voortdurend uh, moeten reageren. En dan uh, ook al... Uh, is iets uh, belangrijks nog maar net gebeurd... dan moet je daar al je, je, je opvatting over, over hebben. En, en in het of? algemeen zit ik toch al een beetje anders in elkaar. En zeg ik, van, ik wil eigenlijk eerst de rapport eens dus even lezen. Is dat goed? Ja. Nou, dan zeg ik, dat mag wel, maar dan, uh, dan krijg je natuurlijk morgen op je falie. Want dan heeft alle andere, hebben alle anderen al wel wat gezegd en jij niet. En dan zegt je achterban... Hey, waar? Dus uh, <laughs> die hectiek en dat heigerige... Ik moet zeggen, ik heb grote bewondering voor de mensen die in ja. deze... Uh, sto uh, kookpan, of zo uh, het is. Uh, campagne. Uh, het overeind, uh, de overeindelijk. Daar bent u vanaf. Daar bent u vanaf. U heeft de politiek eigenlijk achter u gelaten. U bent na de politiek weer het onderwijsperiode ja. ingegaan. En nu bent u de directeur, ik zei het al, voor uh, van het Huis voor Democratie en Rechtsstaat. Um, ProDemos. Ja. En um, ja, vandaag gaat het natuurlijk over de Echte Tweede Kamer. Maar bij ProDemos proberen jullie. Scholieren, eh, maar ook toeristen, enthousiast te maken over democratie. Dus daar spelen jullie ook letterlijk met scholieren, ja, Tweede Kamer. Zeker. Ja. Ja. Nee, we hebben, uh, en dat, dat is allemaal een beetje toevallig zo gegaan. Uh, we hebben tegenover uh, de Tweede Kamer hebben we een, een gebouw. Uh, Didoc, Café Didoc kennen uh -huh. veel mensen wel. Nou Daarnaast zit ons bezoekerscentrum. En daarboven hebben we ruimtes die prachtig zijn uh, uh, ingericht als een namaak tweede kamer een namaak eerste kamer, een treinverzaal en daar hebben we dagelijks uh, groepen scholieren ja die daar dan met Friese en, tegenzin waarschijnlijk langskomen bij u? nou het, het, het leuke is, soms ja, een beetje een dagje uit, een beetje achter in de bus zitten moeten ouwe, we van maatschappij leren uh, ja, ja, precies maar de ervaring is eigenlijk altijd dat uh, na korte tijd, dan zitten ze er helemaal in. We hebben ook fantastische begeleiders, zijn allemaal jonge mensen, studenten of, of he, allerlei uh, herkomst. En wat ziet u gebeuren? En dan zie ik gebeuren dat, uh, men, dat, dat, dat, dat die uh, jonge mensen, basisschoolkinderen ook, of mbo, soms, soms hbo-studenten, mm -hmm. uh, dat ze na verloop van tijd een beetje doorkrijgen, hey, maar uh, het is natuurlijk uh, uh, fantastisch om wanneer je uh, in de positie bent om samen een beslissing te nemen... om dan ook echt uh, te kijken of je niet uh, je, je zin kunt krijgen... of je niet een meerderheid kunt vinden. We hebben bijvoorbeeld uh, rollenspelen helemaal uitgeschreven al van tevoren. Dus als je, dus dat, dat voor het gaat over de leeftijd waarop jongeren alcohol mogen kopen of zo... en dan zeggen we, nou kabinet, jullie vinden dat het hoger moet. En dan ga je in vak K zitten en dan krijgen we fracties, die worden gedefinieerd... Uh, met, met coalitieverhoudingen. En als, als het een beetje wil, dan kun je nog een beetje verkleden ook... zodat de fracties herkenbaar zijn. Iedereen gaat zich voorbereiden. Nou, en dan wil je niet weten wat voor uh, enthousiasme en fanatisme... ook dan uh, tevoorschijn komt. Want we hebben ook een interruptiemicrofoon. Het is allemaal helemaal net echt. Ja. En heeft u, is, is bezoek van een leerling u zo bijgebleven dat u denkt... ja, en daarom doen we het? Ja, ik... Uh, uh, ik herinner me nog wel een, uh, een, een knul. Ik geloof een de hv 4 of zo. Die, ja. uh, die er echt zo zat van... Uh, nou ja, hè, uh, straks... Uh, misschien kan ik er dus uitknijpen. Of is er iets anders uh, hè, wat, wat nog leuker is dan dit. <laughs> uh, en toen werd hij op een gegeven moment uh, uh, aangesproken. Uh, hij speelde wel een beetje, beetje mee. Op een manier waarvan hij denkt... Ja, kom nou. En toen zag hij hem ineens opveren. En dat duurde maar even. Of hij uh, ging voorop in het debat en gingen ze een fractie voor... Uh, ja, ja. en een amendement indienen en zei nou zal ik. Dus dat, dat idee van, uh, je bent het niet eens, er moet toch een standpunt komen... en hoe kun je dat nou zo doen dat mijn uh, standpunten... zo goed mogelijk over de voet ligt uh, worden gebracht... Dat, dat inspireert blijkbaar. Ik heb ja. dat ook volwassenen zien doen, hoor. Ja? Die denken dan van, nou, dat is een beetje kinderachtig. <laughs> maar breng ze even in die positie... En het duurt even en iedereen vindt het helemaal fantastisch. Ja. En ik denk dat, en dat vind ik de waarde, dat, dat actieve dat iemand die een keer in vakka heeft gezeten daar bij ons... die kijkt de volgende dag toch aan het Nationaal. Ja, dat denk ik ook. Want ik, ik kan me voorstellen, hè, u zegt... Oh. we bouwen een hele Tweede Kamer na een treffenzaal et cetera. Um, maar ik neem aan dat u ze ook meeneemt naar de echte Tweede Kamer. Ja, ja, ja. En dan loopt daar opeens uh, meneer Rutte in het wild. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Als je echt uh, iemand uh, die je van de televisie kent uh, meemaakt... dat kan ook een journalist zijn, dat is natuurlijk ook, ook leuk... Hè, van die koppen die je van de ja. televisie kent. Uh, en als je geluk hebt, dan uh, is er iets bijzonders. En dan is uh, koningin Beatrix op Binnenhof zo. Dat komt ook wel eens een keer mm -hmm. voor. Nou ja, nee, dat, en, en, en het idee dat dat kan, is op zichzelf natuurlijk al uh, spannend. Ja, nou is het zo dat, ik zei het al, u bent ook jaren uh, actief geweest in het onderwijs. Um, is het zo dat ook in uw functie toen u heel erg bewust bezig was met die democratie? Dat die leerling, ja u zit te knikken. Ja, ja zeker. Op wat ja. voor manier? Nee, ik, ik heb altijd gevonden dat, uh, dat was in Zwolle zo... en dat is ook in Den Haag, in de binnenstad van Den Haag waar ik werkte. dat een belangrijke taak van een school is altijd... om de wereld van de kinderen groter te maken. He, ze, ze, ja, als kind heb je, leef je in een beperkte kleine wereld. Je gaat naar school en dan vind ik... Nou moet die school die moet je naar buiten uh, brengen. Dan moet je, moet je nieuwe dingen ontdekken. En een van die dingen is natuurlijk dat je leeft in een wereld... waarin we met elkaar verantwoordelijk zijn voor kiezen van volksvertegenwoordigers. En dat heeft alles te maken met wat in Nederland gebeuren moet. Ja. Dus ik heb altijd dat... Uh, mag ik een voorbeeldje ja, ja. Dus dat is, dat, is, uh, dat is wel grappig. Een van de scholen van Johan de Witt College waar ik uh, voorheen werkte, is een school voor nieuwkomers. Dat zijn kinderen die nog maar kort in Nederland staan, Vaak vluchtelingenkinderen. En die leren Nederlands en zo. En na nou, nou een week of zes, dan, dan kennen ze een beetje Nederlands... dan was de opdracht altijd om in het Nederlands... een, een kaart te sturen naar uh, familie in het land ja. van herkomst. Ja. En dan iets over Nederlands vertellen. Ja. En dan was, uh, één keer merkte ik mee... Dat was, uh, toen waren ze net daarvoor... Waren ze uh, op het buitenhof, op, nee, of, daar, bij de Tweede Kamer, daar staat zo'n bank waar artikel 1 van de grondwet op staat. Hè? Uh, iedereen in Nederland uh, uh, wordt gelijk behandeld, in gelijke gevallen, ja. mag niet worden gediscrimineerd. Nou, dat hadden ze net allemaal geleerd. En toen was er een meisje dat stuurde naar oma in weet ik veel, Somalië. Ver weg, ja. <laughs> Nederland is een fantastisch land. Uh, in Nederland heeft iedereen gelijk. Ja. En dat vond ik zo fantastisch. Want. Haar, haar hulpwerkwoorden waren nog niet helemaal goed. Hè? Want ze bedoelden, we zijn gelijk. Dus dat was op zichzelf natuurlijk een mooie vergissing. Maar op die manier uh, maak je mee... dat het, uh, dat het inderdaad een, uh, om, om uh, ieders verantwoordelijkheid gaat. En, uh, een ander voorbeeld, dat is inmiddels al wel lang geleden... Uh, ik had veel islamitische leerlingen in, in de klas. En in de tijd dat ik daar werkte uh, uh, was uh, Ayaan Hirsi Ali uh, natuurlijk heel actief. Ja, Vfling, dat was nog Vfling, politica. Ze, ja, precies. Dat was nog voordat ze uh, problemen kreeg met haar verblijf enzovoort. En toen heb ik haar een keer uitgenodigd. En uh, toen kwam ze ook. En toen zei ik, maar dan wil ik geen camera's erbij. Want dan, dan gaan politici toch altijd een beetje raar doen, vind ik. Uh, en dat was dus zonder camera's erbij. En toen heeft ze een hele middag heeft ze gepraat met die leerlingen. En dat was eigenlijk zo uh, uh, verhelderend. Natuurlijk was men het niet met elkaar eens. Die, die, die uh, meisjes met die hoofddoeken, uh, trouwens was ook wel verschil. Maar die vonden dat uh, dat deugde niet. Dat was ook wel thuis uh, gezegd dat dat niet, niet in orde was. Maar zij kon toch duidelijk maken, uh, ook al werd niet iedereen het met elkaar eens... Ja, dat ze toch wel oprecht vond. Ja, maar denk erom vrouwen ja. in bepaalde culturen die worden onderdrukt. En dat kan helemaal niet. En dat was ook een manier om voor die leerlingen natuurlijk... hun wereld groter te ja, maken. Ja, precies, want dat is wat u zegt. Ik wilde die, die wereld groter maken. Als ik dan me verplaats in u als scholier... was God dat ook voor u? Wilde u uw eigen wereld ook groter maken? Ja, ik ben altijd heel erg nieuwsgierig geweest, denk ik. dat... dat uh, misschien dat ik uh, op de middelbare school nog uh, met heel veel andere dingen bezig was... maar als student, ik ging wiskunde studeren... en dat deed ik eigenlijk om geen andere reden dan dat ik dat wel kon en mijn neven deed of zo. Maar toen heel gauw, was in de tweede helft van de jaren zestig, gebeurde er natuurlijk van alles. In de studentenwereld, de democratisering, opkomst van linkse bewegingen, nou ja, enzovoort... En daar stond ik middenin en ik ging toen ook me daarvoor interesseren... en ik ben mee daarom eigenlijk ook filosofie gaan studeren naast die wiskunde. En dat was omdat ik interesse had in achtergronden van ideeën. Ik heb in mijn boekenkast nog altijd een hele plank met, met Marx en Marxisme. Dat was uit die, uit die tijd natuurlijk zo. Uh, en dat is eigenlijk gebleven. Dus wat gebeurt er in de wereld? Wat gebeurt er in de samenleving? En uh, ja, ik was, ik was niet altijd uh, geneigd om mee te bewegen met die beweging. Ik, ik kwam nee, uit maar een... u wilde het in ieder geval onderzoeken? Maar ik wil, ja, ik wil ermee bezig zijn. Tot half negen, twee dingen van Omroep Max. Met Rijntjes. Reintjes. Ja, op deze spannende verkiezingsavond ben ik in gesprek met Kars Veling. Hij is voorheen lijsttrekker geweest van de ChristenUnie. En tegenwoordig is hij directeur, met passie zo te horen... van ProDemos, het Huis voor Democratie en Rechtsstaat. Ja, vanavond, spannende avond. Hè? Dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Want het, het wordt duidelijk hoe de zetels verdeeld gaan worden. En we weten natuurlijk allemaal hoe moeilijk het is gegaan... bij de vorige uh, formatie. Ja. Um, probleem daarbij is het feit dat er heel veel partijen zijn. Daarover is ook veel kritiek. Uh, een paar meningen op een rijtje. Wat je ziet is dat de grootste partij steeds kleiner wordt. Uh, en dat we steeds meer versnipperen over heel veel partijen. Dat ba baart mij wel zorgen. Dit is natuurlijk een, een trend uh, in Nederland die al langer gaande is. En wat de mogelijkheid om, om slagvaardigen meerderheden te vinden, ja, altijd wel moeilijker maakt, ja. Wat ik hoop is dat er een meerderheidsregering komt... die vervolgens vier jaar blijft zitten en die doet wat nodig is. Wil je minder partijen hebben of wil je bijvoorbeeld de kabinet langer laten zitten? Nou, minder partijen. Die discussie hebben eindeloos gehad in ons land. Een kiesdrempel. Een van de beste oplossingen is toch uiteindelijk... als je de kiezer niet iedere twee jaar de stemmers wil roepen... dan kun je heel simpelweg vastleggen in de wet en in de grondwet dat een kabinet, uh, de Tweede Kamer, blijft vier jaar zitten. En als een kabinet valt, dan moet uit diezelfde Tweede Kamer... weer een regering worden gevormd. Ja, een aantal punten komen aan de orde. Onder andere het laatste punt van Ed Nijpels, om daar even mee te beginnen. Hè. Uh, trouwens ook een voorstel van uh, mevrouw Verbeet, de kamervoorzitter. De huidige kamervoorzitter. Uh, ja, gewoon vier jaar blijven zitten, ook al valt het kabinet. Uh, dan moeten ze er maar uitzien te komen. Is dat goed? Nou, ik, ik, kan, ik, ik snap dat wel. Uh, ik ben natuurlijk nu in mijn huidige positie niet iemand die daar nou uh, keuzes in doet. Nee, maar u heeft nu wel echt verstand van democratie <laughs> als voorzitter of als directeur van die, ja. van die club. Ja. Uh, is dat goed voor de democratie? Zonder vanuit uh, de ChristenUnie te denken? Ja. Nee, maar ook afgezien daarvan, er is discussie over en daar denken mensen verschillend over. Ik denk wel dat het goed is dat er geen automatisme is. Het is nu eigenlijk zo dat uh, een kabinet valt, eigenlijk is dat min of meer automatisch, Oké, nieuwe ja. kamer. Dat vind ik, de, vind ik, vind ik wel heel snel. Er kunnen situaties zijn, zeg ja, maar hier is een zo bijzondere uh, situatie. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, het eerste bal, balkenende kabinet met de LPF. Ja. Dat was dramatisch in allerlei opzichten. Ik zat daar uh, dicht op en, en uh, weet dat van nabij. Ja, dat ontplofte meteen. Hè? Ja, dat ging helemaal verkeerd. Dus dan kun je zeggen ja, de, de moord op Vim Fortuyn, uh, de LPF die daarna heel groot was, maar. Eigenlijk heel moeilijk uh, zichzelf kon, uh, kon vinden en, en in, in die candidaten in en die in de coalitie moeilijk deed. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat je in zulke omstandigheden zegt, ja, dan moeten we toch opnieuw naar de kiezer ja, toe. Ja, een geëmotioneerde kiezer als het ware. Precies, maar ik, in, in het algemeen, om dat als automatisme te hebben, ik vind dat dat te, te snel gaat. Ja. Maar um, bijvoorbeeld dat andere punt, hè, dat er heel veel versnippering is. Kleinere uh, partijen dan voorheen. Um, ja, ja, maar ja, dat is nou eenmaal gegeven, of niet? Dat is heel democratisch. Ja, want uh, kijk, je kunt zeggen, er zijn heel veel partijen. We hebben er geloof ik 21 nu. Dat is wel ja. erg veel. Ja. Uh, maar uh, het probleem bij bijvoorbeeld de formatie uh, zit hem vaak niet in die kleintjes. Kijk, waar het uh, om gaat is dat we eigenlijk geen grote partijen meer hebben. Uh, dus een kiesdrempel die de kleintjes er een beetje uitfiltert... afgezien van de vraag of dat nou democratisch is... Ja. lost niet zo vreselijk veel op, want dan heb je nog steeds... twee, drie partijen, misschien wel vier... die samen 76 zetels moeten gaan halen. Ja. Uh, dus ja, wij willen dat blijkbaar met elkaar. Uh, en daar moet je het maar mee doen. Ja, en de, de, de versnippering binnen zo'n partij dan, hè, waarschijnlijk... want daar zijn natuurlijk dan een heleboel stromingen... is natuurlijk ook niet zo makkelijk. Nee, dan verplaatst zich inderdaad Precies. de strijd natuurlijk ook naar binnen ja, de partijen. Ja. Zijn dat discussies die u met interesse volgt eigenlijk, juist omdat u nu die functie heeft? Ja, en als ik dat niet zou doen, dan zou al onze bezoekers natuurlijk daar ook wel uh, interesse in hebben. De, de, de, de 80.000 scholieren, zo'n 60.000 andere uh, bezoekers, mensen uit bedrijven, voor, voor uh, studenten, uh, uitjes van uh, uh, ambtenaren, ze komen, komen allemaal bij ons over de vloer. <laughs> en dan gaat het over dat soort dingen. En dus uh, als, als ik er niet zelf over zou beginnen, dan uh, zouden anderen dat wel doen. Krijgt u wel eens uh, brieven of zo nadat bijvoorbeeld zo'n scholier dan voor het eerst heeft mogen stemmen? Dat heb ik nog niet meegemaakt, maar het zou me niet verbazen. Dat, dat gaat uh, vast wel komen een keer dan. <laughs> dat zal een keer komen, denk ik, ja. Want we hebben het nu natuurlijk uh, over Nederland. Uh, en daar gaat het wel goed in principe met onze democratie. Of zegt u, nee, er zijn nog landen... waar het eigenlijk nog veel democratischer is in mijn ogen... dan in Nederland? Nou, ik denk dat je dat eigenlijk niet zo goed kunt zeggen. Um, um, en dat komt omdat, naar mijn idee, een democratische rechtsstaat... dat is niet iets wat ergens in de sterren staat... en dan moet je het maken zoals het nou eenmaal hoort. Uh, ieder land heeft zo zijn eigen geschiedenis. Je kunt de Verenigde Staten niet vergelijken met Nederland. Je kunt Duitsland niet met Frankrijk vergelijken. En dat betekent niet dat het ene land democratisch is... dan het andere. En misschien moet ik dat er nog even bij zeggen. Het klinkt een beetje uh, ingewikkeld misschien. Maar het, uh, Pro Demos heet huis voor democratie en rechtsstaat. En dat betekent, we maken met elkaar uh, de dienst uit. Ja, maar we hebben wel wetten. Hè? Ja. De meerderheid kan niet even zeggen... Nou, uh, die minderheid die, uh, bevalt ons niet. of We hebben een grondwet, we hebben wetten... waar ook de, uh, de baas uh, uh, aan gehoorzamen moet. Ja. We hebben internationale verdragen, ja. rechten van de mens. Zelfs al is dat de meerderheid uh, he, gekozen Precies. door het volk... Precies. dan nog moeten die zich houden aan de wetten. Precies. Ik, ik zeg vaak, uh, de, de democratie heeft een roer en een kiel. De roer is min of meer he, die bepaalde richting. Nou, Dat zijn wij, de, de democratie. Maar hij heeft ook een kiel. Hij wordt niet door elke uh, verandering weer helemaal <macht> ja, uit uh, koers. Dat is uh, een mooie beeldspraak. Uh, dat is de de dus de democratie. Uh, en dat is ook het probleem in andere landen. Je ziet dat bijvoorbeeld in de uh, Noord-Afrikaanse landen. Uh, en ook elders wel. Je kunt een democratie vestigen. Maar als er niet... Daaronder uh, een, een structuur ligt van wetten en van betrouwbare ambtenaren en onomkoopbare politie, uh, politici en, en, en politiemensen. Ja, dan ga je wel een ander op het zadel helpen. Maar als die dan dezelfde dingen doet die altijd aan gebeuren, namelijk vriendjes bevoordelen en je geld uh, laten geven voor gunsten. Ja, wat ben je dan opgeschoten? Ja, ja want we hebben een, een compilatie gemaakt van een aantal van die gevallen eigenlijk waar u het nu over heeft. Um, bijvoorbeeld uh, landen van de Arabische lente, maar ook uh, inderdaad Afrikaanse landen waar u het over heeft. Um, we gaan even luisteren naar een klein overzichtje. Veel liberalen en christenen zijn bang dat een coalitie van moslimbroeders en salafisten het land zal terugwerpen in de tijd. De sharia als inspiratiebron leidt ook bij sommige Libiërs tot kritiek. Toen hij in 2000 eindelijk het presidentschap in Senegal op een democratische manier won, wist hij niet meer van ophouden. Twaalf jaar later wilde minstens 85 jaar ouder waard... Opnieuw een mandaat. Voilà de message Merci De Amerikanen zijn vertrokken en hebben gezegd dat ze een stabiele democratie hebben achtergelaten. Maar daar blijkt dus niet veel van te kloppen. De Irakezen, hun dagelijks leven, zit vol frustraties. Ja, in Irak dus. Hè, heeft hij het ja. over? Daar uh, brachten de democratische verkiezingen dus geen nee. echte vrede. In Senegal kwamen we ook langs. Ja. Uh, willen een uh, gekozen president niet weg na twaalf jaar? Nee. Um, en in de Arabische landen zijn nu minderheden bang voor de invoering van bijvoorbeeld de Sharia. Ja. Kortom, democratische verkiezingen is het beginpunt. Ja, en eigenlijk zou je ook kunnen zeggen: het moet het, eigenlijk zou het, het mooiste zijn als het het sluitstuk zou zijn van een ontwikkeling. Mensen realiseren zich dat vaak niet. Maar in Nederland is de democratie jonger dan de rechtsstaat, in zekere zin. Nog één keer, wat zei u? De democratie is jonger, want het algemeen kiesrecht is pas het begin van de 20e eeuw ingevoerd. Ja. Uh, maar uh, dat iedereen zich aan de wet moest houden, bijvoorbeeld, is al ouder. Ja, dus ja. Nederland uh, bouwde uh, aan een rechtsstaat. En natuurlijk werd het ook democratischer. En de democratie was als, als het ware het sluitstuk van die ontwikkeling. En ik denk dat dat een van de redenen is... waarom de Nederlandse democratische rechtsstaat ook heel sterk is. Die kan een stootje hebben. Ook als er rare dingen gebeuren... Die zit in de wortels verankerd. Ja, precies. En het probleem van nieuwe democratieën is vaak... dat je begint met verkiezingen. Maar als er daaronder geen goede wetten zijn... en de rechter is niet onafhankelijk... en de politie die kun je omkopen... ja, dan, dan, dan kun je eigenlijk uh, nog niet zoveel zo beginnen. Nee. Is het zo dat u wel eens als een soort afgevaardigde... van Nederland naar landen in het buitenland gaat... om ze te vertellen over hoe wij het hier doen? Nou, ik... Uh... Ik, ik ben nog niet zo lang in deze functie. Trouwens, ProDemo's bestaat helemaal nog niet zo erg lang. Maar ik heb wel een leuk voorbeeld, uh, kan ik vertellen. Want ik was een keer in een vergadering van de Raad van Europa. Dat was in Moldavië. En daar waren uh, mensen van het onderwijs en van burgerschapsbewegingen... uit landen rond de Zwarte Zee, Kaspische Zee. En toen vertelde ik wat we in Nederland deden. En nou, dat was geweldig. ik had mooie plaatjes meegenomen. Zoveel leerlingen vertellen over de democratie en over uh, mensenrechten en zo. En toen vertelde ik natuurlijk gewoon dat we in Nederland... Uh, zijn we gewoon in Den Haag, uh, we hebben een mooi gebouw... Uh, we krijgen een subsidie van uh, de minister van Binnenlandse Zaken... en ook Veiligheid en Justitie betaalt mee. De, de Kamers die willen ons ook graag. Uh, dus. En toen kreeg ik na afloop een vraag en zei van... hebben we nou goed begrepen dat een, een beweging als jullie... die voor de democratie en voor de mensenrechten gaat... dat die betaald wordt door Binnenlandse Zaken... Dat kon iemand uit Azerbeidzaan of uit. Nee, uh, uh, kon zich dat niet voorstellen. En toen vertelde ik ook nog dat scholen allemaal kwamen. En toen vroeg iemand uit uh, Wit-Rusland... en hebben die allemaal dan toestemming hè, van de minister van uh, Onderwijs. En toen kon ik zeggen, nee, daar gaat hij niet over. Nee. En toen realiseerde ik me wel dat eigenlijk, wat, wat een luxe landje hebben we... Ja. dat het mogelijk is om met elkaar te zeggen... we zijn het over alle dingen oneens, maar we vinden wel dat samen... één ding belangrijk is, namelijk dat die democratie overeind blijft... en dat die wetten gelden... Dus uh, we zijn niet voor uh, wat zullen we zeggen Ajax of uh, PSV, maar we zijn voor het voetbal en ja. dat kan dus blijkbaar in Nederland. Ja, want zij zagen de overheid veel meer als een soort vijand en niet als een, iemand die met je op aan dezelfde ja. uh, de kant staat. De de de de de Vos spreekt de passie. Dus als, als de minister van onderwijs of van, van binnenlandse zaken van zo'n land zegt van we moeten de democratie bevorderen, dan denkt iedereen ja ja. ja. Uh, en dat is in Nederland en dat is natuurlijk fantastisch. Uh, is dat toch mogelijk ja, met ja, want dat zit dus in hun wortels. Het is uh, bijna half negen. Uh, over een half uur gaat uh, de stembus dicht. Het is natuurlijk ontzettend spannend. Waar gaat u kijken of luisteren? Of... Ik ga op de bank zitten en ik ga uh, eens even lekker volgen... wat er allemaal gebeurt. biertje erbij. Een biertje erbij. En lekker kijken. Ja. Wat denkt u, wat, wat zegt uw gevoel... wat voor coalitie het gaat worden? Nou, Heel ja, kort. Het, het, het lijkt een beetje als de vorige keer. Hè. VVD, partij van de arbeid. Ik, ik durf het niet echt voorspellen. We hadden een pool in onze organisatie. Misschien jullie ook wel. Mm -hmm. En ik voorspelde dat de VVD wat groter zou worden nog. Maar goed, die sloot al een paar dagen geleden. Dus ik weet echt niet. Nee, het wordt ontzettend spannend. Hè? Het wordt heel spannend. Ja. Mag ik u ontzettend hartelijk danken voor uw komst hier uh, naar de studio... op Graag deze gedaan. spannende avond. Ik, uh, ik sprak met Kars Veling, dus oud uh, lijsttrekker van de ChristenUnie. En tegenwoordig is hij directeur van ProDemos... het Huis voor Democratie en Rechtsstaat. En daar kunnen mensen scholieren naartoe, mochten ze enthousiast zijn geworden. Ja, Dit was hem weer, de uitzending van Twee Dingen van uh, vandaag. Op onze site, tweedingen.nl. Meer informatie over uh, de gast van vanavond. En daar kunt u trouwens ook uitzendingen terugluisteren. Straks, na het nieuws, gaat u luisteren naar de stemming van Nederland. Tot zeker twee uur vannacht. Alle uitslagen op een rijtje. Met uh, presentator Eva Jinek en Tim Overdiek. Maar nu eerst de allerlaatste hoofdpunten van het nieuws. Met Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. Nog een half uur en dan sluiten de stembureaus. Om kwart voor acht had 65 van de kiezers gestemd. Dat is vergelijkbaar met de opkomst van twee jaar geleden op dat tijdstip. Uiteindelijk ging toen 75 van de kiezers naar het stembureau. En als de stembureaus dicht zijn, komt direct een voorlopige prognose van de uitslag. En de hele verkiezingsuitslag is live te volgen hier op Radio 1. De republikeinse presidentskandidaat Romney ligt onder vuur. Hij vond de eerste reactie van president Obama op de aanvallen op ambassades in het Midden-Oosten niet fel genoeg. De democraten vinden dat Romney campagne voert over de rug van de omgekomen diplomaten. En ook een paar hooggeplaatste republikeinen vinden de reactie van Romney misplaatst. En in Californië heeft Apple de nieuwe iPhone gepresenteerd. De iPhone 5 maakt voor het eerst gebruik van kaarten van TomTom, Tom, het Nederlandse bedrijf, om niet zo afhankelijk te zijn van concurrent Google. Het nieuwe model werd gepresenteerd door de marketingdirecteur Schiller. En het was de eerste presentatie van een nieuw Apple product sinds het overlijden van de oprichter Steve Jobs eind vorig jaar. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. De Stemming van Nederland. De Uitslagenavond. Hier zijn Tim Overdik en Eva Jinek. Dames en heren, goedenavond en welkom bij deze speciale uitzending van Radio 1. De Uitslagenavond. Over een klein half uur sluiten de stembussen. De campagne die was kort en die was hevig. Je kon geen radio of televisie aanzetten of je hoorde de lijsttrekkers. Veel kiezers veranderden deze campagne van mening. De hele grote kiezersgroep is in beweging gekomen. De eerste grote lijsttrekkersdebat. Roemer is dit te kloppen, man. Weet je wat we moeten afspreken? Er wordt vanavond niet gejokt. We moeten in ieder geval de waarheid spreken. Eerlijke verhaal vertellen. Er wordt niet gejokt. Nee, natuurlijk niet. Lijkt mij en Nederland nou eens uit waarom je nou zo voor het verhogen van het eigen risico bent. Ik ben niet voor het verhogen van het eigen de risico. De premier die gisteren gewoon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 Moet u uw eigen programma gewoon vertellen okay. en geen leugens verspreiden over die van anderen. Samson, die stroomt op. Ja, Samson is nu de commument. En de Partij van de Arbeid gaat over de SP heen. En, en wielrentermen erop en erover. Het lijkt nu een nek aan nek race te worden. Opeens een hele andere uitdaging voor premier Rutte. Wie wordt de grootste van Nederland? VVD en PVDA. Partij van de Arbeid. 35. En VVD. Nu ook 35. Peilingen zijn palingen. Het zijn dagkoersen. Het zijn echt dagkoersen. Eerste kiezer op 12 september. De korte, intensieve campagne is voorbij. Het woord is aan de kiezers. En het lijkt een tweestrijd te worden tussen VVD en PVDA. Pas diep in de nacht, misschien pas morgen, is duidelijk wie wint. En dit is onze belofte tijdens deze verkiezingen. Wij gaan in ieder geval door tot twee uur. En als nodig is, dan hier wordt het ook langer. Het eerste belangrijke moment vanavond is om negen uur. Dan komt de exit poll van NOS en RTL. Gemaakt door onderzoeksbureau Ipsos Sinovate. En meestal geeft hij al een redelijk betrouwbaar beeld van de trend. En die trend die bespreken we met Joost Vullings hier in de studio. Politiek redacteur van de NOS. Ook hij zal de hele avond de uitslagen en ontwikkelingen van commentaar voorzien. En ons en u uitleggen wat de mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden zijn bij de formatie. De spannendste plekken vanavond zijn natuurlijk bij de verschillende partijen. Onze verslaggevers zijn overal en laten de reacties horen van de lijsttrekkers. U hoort ze allemaal, de winnaars en verliezers. Joost films. Goedenavond. Ja, hallo, we hebben er zin in. Waar ligt de grootste spanning vanavond? Oh, ja, natuurlijk, wie wordt de grootste? Dus de, de, de meeste spanning uh, uh, bij de partij zelf... maar ook natuurlijk voor alle, voor alle luisteraars... ligt bij, bij de Partij van Arbeid en de VVD. Maar het is voor iedere partij spannend. Ik heb even nagedacht, ja, welke partij gaat nu deze avond in met het idee... we weten wel wat het gaat worden en het maakt ons niet zoveel uit. Nou, die partijen zijn er niet. Ze zijn denk ik allemaal op van de zenuwen... en verlangen naar negen uur als dus die verlopen... Op pro prognose gaat komen. Is het zo? Want meer dan twintig partijen. Zijn er partijen die een beetje rustig achterover kunnen leunen? Nou, dat zijn niet partijen vanaf 10 tot en met 21. Nou, als die mensen realiteitszin hebben... maar dat wil ook nog wel eens ontbreken bij een aantal van die mensen... dan weten zij dat ze geen zetels gaan halen. Maar kijk, zelfs voor een partij als de SGP... die hebben een aantal keer in peilingen op drie gestaan. Dat is voor die partij gewoon heel belangrijk. Die zitten ook met de spanning, gaan we drie zetels halen. En een partij als GroenLinks, die weet dat ze gaan verliezen... maar kunnen we het verlies beperken? Weet je, als ze vijf zetels halen, dat scheelt al zoveel meer... dan als het er drie of vier zijn. En zo zit er bij iedere partij gewoon heel veel spanning op. We gaan even... Even luisteren hoe het bij de verschillende partijen is. Wilma Borgman bij de VVD. Komt het zelfvertrouwen je tegemoet daar, Wilma? Nou even hardop zeggen de meeste mensen natuurlijk die je hier spreekt van natuurlijk komt het wel goed. Aan het eind van de avond denken we toch dat Mark Rutte met de overwinning naar huis gaat. Maar de spanning begint toe te nemen. Ik vind toch wel dat de zenuwen hier bij VVD'ers zichtbaar begint te worden in die tent hier op het strand van Scheveningen. Die langzaam een beetje vol begint te lopen. Niet met bekende VVD'ers want Mark Rutte en zijn team die hebben zich teruggetrokken in een hotelkamer hier dicht in de buurt. Mensen die hier rondlopen zijn VVD-leden, um, die, die zijn in uh, gespannen afwachting. Natuurlijk van dat moment, straks om negen uur, dan is de vraag... gaat hier gejuich klinken of houden ze de adem in? Nog 25 minuten. We gaan van Scheveningen naar Amsterdam. Maar Wilco Boom die zit bij de Partij van de Arbeid. Wilco, staat daar de champagne klaar? Nou, champagne heb ik nog niet gezien, maar er is wel veel strakke gezichten. Ze vinden het allemaal geweldig spannend en ook geweldig leuk. Ze gaan ervan uit dat ze winnen, maar of ze ook de winnen ten opzichte van wat ze nu hebben, 30 zetels. Maar of ze ook de grootste worden, dat durft eigenlijk niemand hardop te zeggen. Voorlopig zijn hier honderden vrijwilligers aanwezig en medewerkers van de partij. Allemaal mensen die campagne hebben gevoerd en oud-gedienden. Zoals oud vicepremier en partijleider Wouter Bos, oud-minister Willem Vermeend. Ja, en die vinden het natuurlijk ook allemaal heel spannend uh, voor Bos zou het. Uh, niet, als de Partij van de Arbeid nu de grootste wordt... Ja, dat is, is onder zijn leiding nooit gelukt. En als dat onder Samson wel lukt, ja, dan gaat hier vanavond het dak eraf. Daar mogen we op rekenen. Ja, Joost, um, een paar weken geleden zag het er niet zo uit... maar uiteindelijk is dit een titanenstrijd geworden... tussen de Partij van de Arbeid en de VVD. Daar gaat het echt om vanavond. Ja, absoluut. Het, was het is een hele, wat dat betreft, een spectaculaire campagne geweest. Uh, de meeste mensen gingen uit van, van Rutte Roemer. Dat wilde die partij ook heel erg graag. En dat is eigenlijk na de eerste debatten als een nachtkaars uitgegaan. En de Partij van de Arbeid kwam omhoog. En uh, ja, zo, ver, zo snel als die partij omhoog kwam, ging de SP naar beneden. Dus dat is echt, wat dat betreft, een hele bijzondere campagne geweest. Gaan we naar de derde partij van Nederland. Althans, tot vandaag afwachten wat de uitslagen zijn. De PVV. Michiel Breedveld is daar vanavond. Michiel, rekenen ze daarop toch? Bonus. Nou, het is uh, heel moeilijk te zeggen waar ze precies op rekenen, want tussen mij en alle andere PVV'ers zit ongeveer 2,5 meter en een prachtig rood koord. En daar worden wij geacht achter te blijven. En voor de rest worden de meeste mensen bij ons weggelaten. Alleen enkele Kamerleden waar je een, ja, toch al een, enigszins een werkrelatie mee hebt opgebouwd. De afgelopen jaren nemen de moeite die 2,5 meter te overbruggen. Uh, maar inderdaad, die gordijnbonus, uh, Geert Wilders heeft het in verschillende interviews ook al uh, gezegd. Ook bij, uh, bij ons, bij de NOS. Hij rekent toch op zo'n vier zetels uh, bovenop de peilingen van nu. Gemiddeld 17 zetels, plus 4 is dus 21. Het zou een mogelijkheid zijn, uh, dan blijft het verlies beperkt voor de partij... die toch uh, twee jaar lang veel in de melk te brokkelen had in de Nederlandse politiek. En dan gaan we naar de SP, naar Hans Andringa. Ik kan me voorstellen Hans, dat er intense spanning is en misschien ook wel voorbereiding op teleurstelling. Ja, de mensen staan hier met het zweet onder de oksels. Want ja, ze weten wel dat de partij gaat winnen... ten opzichte van de 15 zetels die ze nu in de Tweede Kamer hebben. Maar ja, er was op zoveel meer gerekend deze avond. Boven de 30, dat waren realistische verwachtingen. En nu uh, is het maar afwachten hoeveel zetels de SP erbij gaat krijgen. En die spanning, die voel je hier. Die spanning, die staat op alle gezichten. Wat voor uitslag gaat het worden? Twee jaar geleden verwachten ze een slechte uitslag en bleef het verlies beperkt. Dit jaar de rare situatie dat er een grote winst was verwacht. En waarschijnlijk blijft nu de winst beperkt. Uh, op dit moment spreekt de partijvoorzitter, uh, nee, de secretaris Hans van Heiningen. Hij meldde wel dat de SP de afgelopen maanden 2700 nieuwe leden hebben gekregen. Het zal zijn worst zijn hier. Het gaat niet om de leden vanavond. Het gaat om de zetels in de Kamer. En dat moet er toch ver boven de twintig zijn. Wil de stemming hier aan het eind van de avond niet toch een beetje bedrukt zijn? daarbij de SP, eh, Joost Vullings, dat is toch een raar verhaal. Hè? Winnen en toch verliezen. Ja, dat, dat gebeurt vaker op, uh, op verkiezingsavonden. Dat kan, dat kan de VVD deze avond ook overkomen. Dat ze natuurlijk wel zetels winnen, maar niet de grootste zijn. En dan ga je toch met een kater naar huis. Als gevolg van de campagne van Roemer... die toch niet helemaal was wat ze ervan gehoopt hadden? Nee, nee het was natuurlijk op links... De, uh, wat daar gebeurd is, dat heeft natuurlijk twee oorzaken. Roemer stelde teleur al in het begin van de campagne. Begon natuurlijk met dat interview in het financieel Dagblad... waarin hij zei over maar dead body dat wij boetes gaan betalen... als we een, een, een te groot begrotingstekort hebben. En daar kwam hij de dag daarna dan op terug. Dan denken mensen, dat is toch vreemd. En toen in dat bekende debat bij RTL 4, het premiersdebat... in debat met premier Rutte, en die bracht hem van zijn stuk af toen het ging over de zorg. En toen dachten heel veel mensen, dit is toch niet onze premier. Gaan we er uitgebreid over praten? Absoluut. We ja. gaan nu naar D66. Marcel Bril, heerst er bij jou spanning of ontspanning? Nou, als je de zaal hier zo inkijkt, dan uh, zie ik toch een best wel veel ontspannen gezichten. Veel glimlachen. Uh, veel mensen die elkaar op de schouder kloppen, elkaar zoenen en een biertje drinken. Uh, daar uh, druipt de stress nog niet echt van de gezichten af. Het was zo dat ik vanmiddag Alexander Pechtold, de partijleider, tegenkwam. Die was ook redelijk gelaten. Die zei van ja, we hebben er alles aan gedaan en nu is het even afwachten hoe het uh, gaat. Maar goed, die ontspanning, die gelatenheid is ook wel echt schijn. Want uh, hier zit natuurlijk ook heel veel spanning. Tien zetels heeft D66 nu in de Tweede Kamer. Ze hebben de hele tijd veel hoger gestaan in de peilingen. De afgelopen weken is dat wat teruggelopen. Dat is natuurlijk nooit leuk. En ja, ze willen heel graag toch gaan winnen. Uh, Alexander Pechtold zegt, ik vecht voor 15 zetels. Maar ja, of dat zo is, want de strategische stem uh, richting VVD en de PvdA... daar zijn ze heel erg bang voor. Bovendien willen ze uh, heel graag aan de tafel gaan zitten om uh, een kabinet te gaan vormen. En ja, als je dan niet zo heel veel groeit, als je zelfs gelijk blijft... of misschien zelfs een zeteltje verliest, heb je natuurlijk natuurlijk minder te eisen. Dus hier bij D66 staat ook heel veel op het spel. 41 zetels in 2006, 21 zetels in 2010. De CDA, daar hebben we het over. Daar is Margreet Boer. Daar kijken ze waarschijnlijk met aangesogen ogen naar de uitslagen, Margreet. Ja, dat kun je wel zeggen, want hier verwacht uh, iedereen verlies. De vraag is hier niet of dat verlies er komt, maar eigenlijk hoeveel verlies wordt er geleden. En dat geeft natuurlijk een beetje een vreemde sfeer, want uh, je bent op een uitslagenavond en je hebt het verlies eigenlijk al ingecalculeerd. En dat is toch wel een uh, pijnlijke conclusie als je, zoals je zelf al zegt, van 41 zetels komt, dan naar 21 gaat en nu daar ver onder dreigt uit te komen. Dat die hele christendemocratische stroming eigenlijk gemarginaliseerd raakt. Eh, dat wordt hier toch wel eh, ja, met eh, veel bitterheid eh, aangezien. En iedereen denkt: ja, we hebben intensief campagne gevoerd. Buma heeft. Eh... Uh, tot de laatste dag eigenlijk gevochten voor elke stem zoals hij zegt. Maar hij had een heel moeilijk verhaal uit te leggen. Regeren met Wilders en nu dan aankomen met wij zijn een middenpartij, stem op ons. Nou die dubbele boodschap, iedereen heeft wel door dat dat lastig is en dat, dat de geloofwaardigheid van de partij niet ten goede is gekomen. Dus hier is de vraag. Is het verlies nog een beetje acceptabel of is het echt heel erg? Ja, geen jubelstemming waarschijnlijk daar bij het CDA, hoe dan ook. Maar in ieder geval misschien nog iets om zich op te verheugen, Joost. Is de rol die ze kunnen spelen bij de formatie, net als D66? Ja, dat zijn twee partijen die deze campagne ingingen met het idee... wie weet kunnen we zeteltjes winnen, in ieder geval vanaf de stand in de peilingen. Ze zijn eigenlijk een beetje leeggegeten door de VVD en de Partij van de Arbeid. Nou, dat is natuurlijk heel erg zuur, maar ja, er wordt wel heel erg naar hun hand gedrongen. Dus ze weten, we komen in beeld en uh, de partijen willen dan heel graag met ze, dus ze kunnen wel eisen stellen. Dus wat dat betreft uh, weten ze wel dat de macht longt, maar uh, een, een leuke avondfeesten dat zit er waarschijnlijk niet in. We gaan verder met ons rondje langs de politieke velden. We zijn er nog lang niet. We gaan naar GroenLinks, naar Peter Blok. Peter, dat wordt hoe dan ook een beslissende avond voor je Sap. Dat zou inderdaad zomaar kunnen, want ja, hier niet echt vrolijke gezichten. Dat is natuurlijk logisch, want wat blijft er nog over van GroenLinks? Hier zien ze de bui al hangen. Dit wordt een dramatische avond met een dramatische uitslag. Ja, hoe hard die klap is en hoeveel zetels er van de tien van nu nog maar overblijven, dat is de vraag. Net als uh, hoe lang deze enorme dreun dan ook nog nadreunt in de partij. Ja, het, uh, er was natuurlijk heel veel gedoe, hè. die uh, strijd tussen uh, Sap en Diebi. Ja, wat, uh, wat is nu allemaal uh, fataal geworden? Die oorzaken, daar zijn ze natuurlijk ook naar op zoek. En uh, vandaag is het de vraag hoeveel zetels er nog over blijven voor GroenLinks. Ja, dan gaan we naar de Partij voor de Dieren, want daar is Barbara Terlinge. Barbara, maakt zich daar een beetje op voor een feestje? Nou, dat kun je wel zeggen, want uh, ja, iedereen is hier uh, zeer in goede stemming. De vraag is, wordt het één zetel meer? Gaan ze van twee naar drie? Of wordt het wellicht een verdubbeling? Dat is de grote vraag hier. Nou, de peilingen wijzen dus op winst en iedereen die hier spreekt gaat daar ook eigenlijk gewoon vanuit. Hier in de Pulger in Den Haag, waar Marianne Thieme ook zojuist gearriveerd is. Haar speech staat overigens al vroeg gepland. En je zou kunnen zeggen, ja, dat straalt toch ook enig zelfvertrouwen uit. Maar Marjan team heeft eerder gezegd dat ze op zich klaar is voor een steunende of wellicht gedogende rol. Denk SGP van de afgelopen jaren. Maar het moet dan wel een coalitie zijn die bereid is stappen te zetten op het gebied van dierenwelzijn. Denk megastallen terugdringen. Nou, wat dat betreft wordt er hier ook met spanning uitgekeken naar de uitslagen bij andere partijen. De sfeer is hier goed, het is een en al feest, want zoals gezegd, op winst wordt zeker gerekend. Verderop in Den Haag is Karen Albers bij de ChristenUnie. Karen. Ja, en die hebben de boterwagen uitgekozen op de Grote Markt voor hun verkiezingsavond. Uh, witte ballonnen, blauwe ballonnen. Uh, toen ik hier om half negen binnenkwam, was het nog uitgestorven. dacht ik, jeetje, komt dat wel, oh, sorry. Uh, komt dat wel goed? Maar uh, inmiddels um, ja, begint het aardig vol te lopen. 300 man verwachten ze in totaal. Meer passen er niet in. En de stemming ja, is wat afwachtend. Ik sprak net de nummer zeven op de lijst, uh, Herman Wechter. Ja, ik zou denken, nummer zeven, die maakt niet heel veel kans. Maar dat ziet hij zelf helemaal anders... En zei nou zeker, stel dat we mee gaan regeren. Want daar wordt wel rekening mee gehouden. De ChristenUnie, kleine partij, zou misschien nog cement kunnen zijn tussen die andere partijen. Nou ja, wie weet zou die zomaar de Kamer in kunnen komen. Um, je kunt zeggen, over het algemeen is het zo, uh, de stemming bij de ChristenUnie. Als ze vier zetels zouden halen, nu vanavond zouden ze zwaar teleurgesteld zijn. Bij zes zijn ze in ieder geval erg blij, omdat ze dan weer die zetel hebben goed gemaakt. Die ze een jaar, twee jaar geleden hebben verloren. En uh, ja, alles daarboven, dat zou euforisch zijn. En van de ChristenUnie naar de SGP. Die staat bijna altijd stabiel op twee zetels. We gaan naar Menoremeijer in Wassenaar. Ja, het zekerheidje van de Nederlandse politiek mag je ze wel noemen, de SGP. Sinds mensenheugen is op twee zetels... maar daar willen ze vandaag toch verandering in brengen. Tenminste, dat hopen ze. Hoewel Kees van der Staaij natuurlijk niet gelukkig begon... met zijn campagne en zijn uitspraak over verkrachte vrouwen... die niet zo snel zwanger zouden worden. Kees van der Staaij is jarig vandaag. Eh, kreeg net een cadeautje met zijn eigen portret erop. De leeftijd 44 en stem op de jarige Kees. Nou, dat kan nog tien minuten, want ze willen heel graag naar die drie zetels. Met drie zetels misschien toch nog een uh, rol kunnen spelen zoals ze de afgelopen kabinetsperiode hebben gedaan... waar ze toch veel dingen voor elkaar hebben gekregen omdat ze het kabinet steunden. Maar Van der Staaij was ook realistisch in uh, vooraf aan deze verkiezingsdag. Als het over links gaat na de verkiezingen, dan ziet hij voor zijn SGP geen rol. Jeroen Brinkman met zijn partij DPK, de is Martijs van der Wiel. Martijs, ik kan me voorstellen dat ze zich zorgen maken. Komt hij nog terug, Jeroen Brinkman? Nee, dat is een grote vraag. Dus ze hebben hier drie bosse bloemen klaar liggen. Dat is wel erg optimistisch, drie zetels. Nee, de vraag hier vanavond is het. De vraag of Jeroen Brinkman zijn kamerzetel behoudt. kamerzetel die ja, hij behaalde als PVV'er is dus alleen doorgegaan. Samengegaan met de mensen van Trots op Nederland. Het democratisch politiek. Zo heet de partij nu, is samengekomen in Café de Kluis. Feest Café de Kluis. Ik weet niet of het een heel groot feest wordt. Wel grappig verhaal trouwens. Dit café dat werd bij eerdere verkiezingen afgehuurd door Wilders, door de PVV. Maar Brinkman was er deze keer sneller bij. Was sneller bij bij de boeking. Waardoor hij kon trouwens binnen. Je hoort het applaus van de leden die zijn gekomen. Wilders moest uitwijken naar een ander café. Uh, een stukje verderop hier op het plein. Café Biblos met een Griekse naam. Kun je nagaan? Ringman komt dus binnen. Er waren 125 mensen op de gastenlijst aangemeld. Maar het zijn er maar 35 die zijn komen opdagen. Hij schudt nu enthousiast de handjes. Hij is binnen. En we wachten hier met spanning af naar dat moment. Straks 9 uur. De eerste prognose. Bij 50 plus zal de stemming daarin zijn van hoopvol optimisme. Of niet, Joris van der Kerkhoff? Ja, er werd net door voorzitter Jan Nagel die het woord heeft genomen... En... Zo, zo te zien ook niet meer af zal staan deze avond, uh, gevraagd aan de mensen... wat verwachten jullie nu, hoeveel uh, zetels er zullen komen? Twee zetels, handen omhoog, toen gingen er een paar handen omhoog... en uiteindelijk kwam je bij vijf zetels en toen gingen er nog veel meer handen omhoog. Mensen verwachten er hier uh, heel uh, veel van. Mensen die in een klein zaaltje staan in het Victoria Hotel. Daarvan had uh, de lijsttrekker al gezegd, uh, Henk Krol, Victoria Hotel. Dat is niet voor niks gekozen, want Victoria staat voor victorie. En die overwinning die gaan we vieren op, op 12 september. Met paarse en witte ballonnen. Paars is dus hier al heel erg aanwezig. Veel meer paarse ballonnen dan witte ballonnen. En die ballonnen hangen dan ook nog voor de paarse gordijnen eh, voor de ramen eh, van het hotel. Lijfstrekker Henk Krol is boven eh, in een hotelkamer. Komt rond een uur of een tien naar beneden. En verder zie je naast eh, voorzitter Jan Nagel heel veel andere mensen die je al kon hebben gezien. Als je de Hilversumse politiek hebt gevolgd bij bij Hildersum en uiteindelijk ook bij mensen die Leefbaar Nederland hebben gevolgd, eh, tien jaar geleden. Dat soort mensen zijn hier nu ook allemaal bij 50+. Plus. Toen ging het over alles en nu gaat het vooral over mensen die ouder zijn dan 50. En dat zijn ze inmiddels hier allemaal. En dat zijn ze dan, alle twaalf verslaggevers, die voor u en voor ons de berichten uit de velden gaan verslaan. Um... De ballonnen zijn nog niet doorgeprikt, Joost Vullings. Uh, de bloemen liggen klaar voor het afscheid, voor de felicitaties. Als je luistert naar de sfeerimpressies van onze twaalf verslaggevers... kun je daar dan iets, iets uit afleiden? Nee, nee. Dat is, dat is overal overal uh, is er spanning ja, bij, bij, bij, bij de, de partij van Hero Brinkman... dat ze daar drie bossen bloemen... als ze dat uh, opgaat voor drie zetels, is het inderdaad zeer optimistisch. Maar goed, dat, dat, dat is natuurlijk bij iedere partij zo. Als je nu nog aan mensen vraagt, uh, wat verwachten jullie ervan dan totdat de stembussen gesloten zijn of nog niet gesloten zijn... dan stralen ze altijd optimisme uit. En daarna krijg je vaak pas het eerlijke antwoord. Als we even terugblikken, een beetje meer de geschiedenis. En als je kijkt naar deze campagne... is die wezenlijk anders dan alle campagnes die we tot nu toe hebben gehad? Nee, nee. Kijk, wat je wel steeds meer ziet is dat tv is het dominante medium... waarop campagne wordt gevoerd. Het er wordt steeds meer, steeds meer debatten. Steeds meer speciale programma's. Uh, ook steeds meer programma's die gaan over het privéleven van de lijsttrekkers. Dus inderdaad, wat jullie aan het begin zeiden... je kon de tv niet aanzetten of de radio. Of er was wel een lijsttrekker te horen. Dat neemt wel toe... Uh, maar er zijn mensen die zeggen... deze campagne was harder dan andere campagnes. Nou, dat, dat, dat is niet het geval. Want? Nou ja, het, het is wel vaker hard geweest. En, en in het begin vond ik het redelijk netjes. Het laatste weekend, toen uh, ging er een schepje bovenop bij iedereen. Toen uh, Mark Rutte de PvdA een gevaar voor het uh, land ging noemen... En, en Diederik Samson het een rechtsrotbeleid rechts ging noemen. Toen ging er nog een schepje bovenop. Maar goed, dat hebben we wel vaker uh, meegemaakt, dat soort uitspraken. Maar je vond het uiteindelijk toch nog wel mild, deze aanvallen op elkaar... Ja, kijk, het is, het, is, het is niet op de persoon gericht. En dit is ook een generatie politici die uh, daar aan gewend zijn. Die zijn, uh, zijn allemaal veertigers. Dus die weten dat het er af en toe ruig aan kan toegaan. En die accepteren dat ook van elkaar. Zolang het maar niet persoonlijk wordt, kunnen ze daar gewoon goed mee omgaan. Dat zie je ook achter de schermen. Ja, dat, dat, dan is het over het algemeen zijn de onderlinge relaties prima. Voor welke partij had het niet langer mogen duren? Oeh, dat is een hele goede vraag. Uh... Ja, vanochtend was er een, een campagne uh, bij ons in de studio, Hans Anker. Die had bijvoorbeeld het gevoel dat Diederik Samson op zijn einde liep. Hè? Dus dat het, de oh, ja. Ja, dat het campagne zoveel van hem vergt. dat als het nog twee dagen was doorgegaan... dan was de oude Diederik Samson weer opgestaan. Dan had hij <grijpje> zich wel een keer laten gaan. Bij als wijze. als, nou, dat zei, ik als gevolg van de fysieke vermoeidheid. Van de vermoeidheid en, en e e eindeloos worden uitgedaagd... en dan laat je het toch een keer gaan. Uh, ik denk dat voor alle uh, fractievoorzitters het verschrikkelijk uh, vermoeiend is geweest. En als je dan niet goed doet dan is het nog vermoeiender. Dit hebben ze natuurlijk zelf afgesproken. Hè? Een korte, intensieve campagne. Ze hadden natuurlijk ook niet hoeven instemmen met acht plus debatten... Uh, en dit soort heftigheid. Denk je dat ze het nog een keer zullen doen... of dat ze er toch op terugkomen de volgende keer? Nou, er zijn wel sommige mensen in de campagneteams die zeggen... dit willen we niet meer, maar ja, we leven in een land... waar de campagnebudgetten zo verschrikkelijk klein zijn. Ze kunnen op de radio nog wat spotjes kopen. Misschien, weet je, tien keer in de laatste dagen op tv een spotje. Uh, dus je hebt geen mogelijkheden om echt rechtstreeks... met de kiezers te communiceren. Dus je bent afhankelijk van de media. Ja, dan krijg je al die uitnodigingen. En dan denk je, als ik nee zeg, dan zegt een ander ja... Dus uiteindelijk draven ze allemaal op en laten ze zich het allemaal aanleunen. Ook alle sidekicks. Net die niet van de duikplank vragen. af. Net ja. niet van de duikplank af. En, en ze balen er soms van, oh. maar het zijn gewoon circuspaden. en ze doen wat er, wat er van ze gevraagd wordt. Nog acht minuten kan er worden gestemd. Over acht minuten krijgen we ook de exit poll. Tot die tijd straks de bulletin halen we naar voren. We hebben ook ruimte vanavond voor Paul Sanders. Die houdt de sociale media voor ons en voor u in de gaten. Paul, welkom. Ja, we hadden het net al eventjes over die campagne, dat het niet zoveel geld mag kosten. Nou, het goedkoopste middel is natuurlijk de social media, Twitter. Uh, daar is de afgelopen weken heel veel gebruik van gemaakt. En dan is natuurlijk wel interessant om te kijken wat, die, uh, wat uh, de lijsttrekkers nu allemaal hebben getwitterd, zowel vandaag. Ik neem er een paar zal ik eruit pakken. Dan begin je eigenlijk automatisch met de minister-president. Zou je Denken. Die heeft geen Twitter-account. Die heeft alleen een, uh, een account als zijnde minister-president. Nou, dat mag hij natuurlijk niet gebruiken tijdens de uh, uh, tijdens de campagne. En ja, verder valt het allemaal een beetje tegen, eigenlijk. Ze zijn heel, uh, bijna niet actief. Uh, Dierik Samson, één berichtje. er hangt verandering in de lucht. En dan twittert hij vervolgens een filmpje waarin hij de kiezer nog even toespreekt. Geert Wilders, toch een beetje de koning van de sprakmakende uh, tweets, die houdt het bij: het is een historische dag voor Nederland. Uh, Sibran Buma laat weten dat hij naar school is geweest om te stemmen. En heeft daar uh, met name met de jeugdjournaal Beker veel aandacht getrokken. Dat is ook uh, een, een campagnemiddel. Alexander Pechtot uh, doet het met uh, Black Eyed Peace. I got a feeling, uh, een bekend nummer natuurlijk. En uh, ja, zo gaan we nog even door. Weinig hele schokkende zaken. Er is één kampioen, Marianne Thieme. Die heeft zo langzamerhand denk ik blauwe vingers. Want die reageert op al haar volgers die haar bedenken, bedanken voor het, uh, voor, het, uh, voor het stemmen. En uh, ja en dan vraag je je af, heeft het nut? Nee, het heeft geen nut. Tenminste, dat zegt de radbuitenuniversiteit, Universiteit. Want dat levert maximaal 500 stemmen op per uh, campagne Dus... Maar goed, het kan net het verschil zijn tussen wel of geen zetel. Het nut zien we over zes minuten. Pas anders. We spreken je later. Dankjewel. Tot zo. De stemming van Nederland, The Morning After.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 Als u vanavond even genoeg hebt van de verkiezingsuitslagen en wilt weten hoe het verder moet met dit land, kijk dan naar Caro's Oog in Oog met Hans Wiegel. Hij kreeg voor elkaar wat Mark Rutte en Emiel Roemer onwaarschijnlijk noemen. Wie moet met wie en hoe houden we het land bestuurbaar? De duiding van Hans Wiegel vanavond in Oog in Oog, 5 voor half 10, bij de Caro op Nederland 2. Zelfs onze naam is lekker kort. Wel.nl Radio 1, het NOS-journaal. Over een paar minuten sluiten de stembureaus. En op dat moment wordt ook de voorlopige prognose... van de verkiezingsuitslag bekend. En dat is live te volgen hier op Radio 1. Om kwart voor acht had 65 procent van de kiezers gestemd. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau ipsos Sinovet. in opdracht van NOS en RTL. De opkomst is vergelijkbaar met de Tweede Kamerverkiezingen van 2010... Toen had 66 procent van de kiezers op dat tijdstip gestemd. In 2010 was de opkomst uiteindelijk 75 procent. De kiesraad is tevreden over het verloop van de verkiezingen. Er zijn tot nu toe nergens grote problemen geweest. De republikeinse presidentskandidaat Romney ligt onder vuur... vanwege zijn reactie op de aanvallen op Amerikanen in het Midden-Oosten. De democraten vinden dat hij campagne voert... over de rug van de omgekomen diplomaten... door president Obama te bekritiseren. Romney vond de eerste reactie van de regering Obama... op de bestorming van het Amerikaanse posten in Benghazi en Cairo... niet fel genoeg. Bij de aanval in Libië bleken later de Amerikaanse ambassadeur en drie medewerkers te zijn gedood. Ook enkele hooggeplaatste republikeinen noemen de reactie van Romney misplaatst. En Apple heeft vanavond een nieuwe iPhone gepresenteerd. De iPhone 5 maakt onder meer gebruik van kaarten van TomTom, Tom, het Nederlandse bedrijf. En Apple wil daarmee minder afhankelijk worden van concurrent Google. Het nieuwe model werd gepresenteerd door marketingdirecteur Schiller. Het was de eerste presentatie van een nieuw Apple-product... sinds het overlijden van oprichter en oud-topman Steve Jobs, eind vorig jaar. Hij speelde altijd een centrale rol bij de presentaties.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 Dit is Radio 1. De stemming van Nederland. De Uitslagenavond. Hier zijn Tim Overdik en Eva Jinek. Dames en heren, goedenavond. Welkom terug bij deze speciale uitzending van Radio 1, De Uitslagenavond. Het eerste belangrijk moment van vanavond dient zich aan... u gaat horen wat de eerste exit poll, de eerste voorlopige prognose voorspelt... Voor de uitkomst van deze verkiezingen vandaag. De exitpool is van NOS en RTL gemaakt door onderzoeksbureau Ipsos Sineweet. En voor die eerste uitslagen zit bij ons in de studio Mark Visser. Ja, ik dus val maar meteen met.